Ik ga mij eerst even voorstellen, want uh, ik denk niet dat veel mensen weten wie ik ben. Willem Pluim. Ik ben getrouwd met Nel, al 45 jaar. We hebben vijf kinderen en een paar kleinkinderen. Ik ben bijna 46 jaar geleden tot bekering gekomen. In een half uurtje, denk ik, werd mijn leven totaal op zijn kop gezet. Ik werd een volledig ander mens. Wij kwamen in een evangelische gemeente... later in een pinkse gemeente... in een evangelische gemeente. We hebben allerlei soorten en maten van gemeentes gehad. Er is enkel één probleem. Wij houden van het woord van God. En wat er gebeurt... is dat je dan naar een voorganger gaat luisteren... en zegt, oh, maar dat staat er toch niet zo? Je gaat een lied zingen... En na een poosje zeg je... Ja, ik weet niet of ik de volgende keer dat meezingen. Want daar sta ik niet achter. Dus we zijn hier heel graag. Want dan hoor je... De liederen die kun je gewoon meezingen. En je hoeft niet op je hoede te zijn. En je kunt gewoon fijn meezingen. Wij houden van... Modegaai Ben David. En als hij zijn psalmen zingt... Fantastisch. Nou, we hebben dus... Behoorlijk wat gemeentes gehad. Ik denk een... Tien jaar geleden kwam een van onze kinderen. die zei. joh, je moet eens naar. Peter Stevens luisteren. Nou, zo zijn wij het. Uh, Messiaanse binnengekomen. Maar wat dan opvalt is. Uh, alle leerlingen in de wereld. die vind je in de Messiaanse beweging terug. Ja. Dat, is, dat is vreselijk. Dus uh, het kan zijn dat. Uh, je eerst een lied zingt over de drie eenheid. vervolgens. Uh, er gaat iemand zeggen dat we nog erg zondig zijn. En dat zijn een soort ook een genoegen te zijn. Maar dan zeggen: we, broeder wat zijn we toch zondig. Vervolgens wordt er gezegd we moeten even blijven zitten. Want als de opname komt dan is het goed als er een brief op je bureau klaar ligt. Want dan weten de kinderen die achterblijven en zich niet bekeerd hebben waar je bent gebleven. Nou, ja, nou, ja, nou, Dus er wordt zo ontzettend veel verschillende leringen. Er is geen touw aan vast te knopen. En zeven jaar geleden, pas even mijn computer nagekeken, dacht ik van ja, ik ga het opschrijven hoe je de wijmel moet uitleggen. Ik ga dat gewoon eens opschrijven. Um, een paar maanden geleden, toen had ik het idee van... Nou, nou, het is aardig klaar, ik ga eens naar Wim Verdouw. Ik ga eens vragen om het, uh, ik ga het hem voorleggen. Ik wil, geef dus een commentaar op. Nou, Wim die schakelde gelijk anderen in... Annemie kwamen erbij en mijn idee is, ja, dat wij nu een andere manier van denken hebben, dat is heel fijn. Toen dacht ik, er moet een beweging komen die Nederland aanraakt, die de wereld op zijn kop zet. Dus toen hebben wij ook in onze vergadering, dat is een paar maanden geleden alweer, gezegd van hoe gaan we dat nou doen? En toen heb ik gezegd van ja, eigenlijk zouden er weer 95 stellingen ...geponeerd moeten worden... ...die zouden op internet moeten komen... ...zouden op alle kerkdeuren geplakt moeten worden... ...nou, dus als wij nu bij elkaar komen... ...dan denken wij... ...met z'n zes is het dan... hoe krijgen we dat nou voor elkaar... ...wat ik nu laat zien in drie keer... ...dat is... ...hoe moet je de Bijbel uitleggen... ...hoe gaan, wat, wat betekent nou Grieks denken... ...wat is de Griekse cultuur... ...en daar is... ...onze wereld ook de christelijke wereld onze wetenschap, ik sta er helemaal voor door het is er vol van dus daar moeten wij afstand van nemen maar als je niet weet waar je afstand van neemt ja dan wordt het toch moeilijk dus je moet eerst weten wat is verkeerd en wat staat er in het woord van God dus ik zet dat heel systematisch op een rijtje. en dat gaan we drie keer over doen ik weet helemaal niet over klaarkomen ik heb de neiging als ik op gang ben gekomen om wat uit te wijden nou dat zien we dan wel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 Nou, daar gaat het over. En de kerkvaders die hebben, nadat de apostelen overleden waren, de christelijke leer vormgegeven. Vanaf, zeg maar, 100 na Christus tot 500, maar het gaat eigenlijk nog steeds door. En het jammere is dat ze niet op Yeshua bouwen en niet op de apostelen, maar ze bouwen op hun Griekse denken. Dus ik ga dat heel scherp ontrafelen hoe dat in elkaar zit. Op een gegeven moment las ik op internet een verhaal van een bekende theoloog. Niet een, een, een, iemand die met een kerkelijke richting verbonden is. En die zei: um, Het christendom dat is vergeven van het Griekse denken. Toen dacht ik: Nou, is dat zo? Hoe dan? Maar naarmate je erin verdiept, dan ga je steeds meer je verbazen. En er blijft van de kerkelijke leer bijna niets meer over. Het is heel erg. Het is een beetje oneerbiedig gezegd, maar het christendom dat vind ik dan een grabbelton van de leer van Yeshua. Van de Griekse filosofie. En van de Griekse cultuur. De Griekse cultuur die zit in de botten van de westerse mens. En heel erg, het is ook heel erg het afzetten tegen het jodendom. Ook nu nog gebeurt dat gewoon in de kerk. Um, een van mijn kinderen die... Uh, dat is uh, afgelopen week, denk ik. Die zei, moet je nou eens horen wat ik, wat ik nou gehoord heb. Zij was heel boos. En dan wordt het zoiets van, ja, we gaan de wet niet meer voorlezen, want het is heel wettisch en de Joden zijn heel wettisch. Maar wij zijn vrij. Nou, en dat, dat is vreselijk. Dat wordt dan in een evangelische gemeente gezegd, die dus blijkbaar de wet aan hun laars lappen en de joden even verklaren als de mensen die niet uit genade leven maar denken dat ze de genade zo door het uitvoeren van wetjes kunnen bereiken, vreselijk dat nog steeds dat, dat beeld er is, maar het is heel lang geleden 70, 80 90 jaar na Christus is dat beeld ontstaan en dat is er nog steeds En moet er afstand van nemen, ik ga erop in ja en waar gaat het om, de eeuwige dienen zoals Yeshua en de apostelen dat deden dat is het doel. Ja. En ik heb het idee als ik achter me kijk dat ik in geestelijke zin dan een zekere Alië heb meegemaakt. Je gaat afstand nemen van waar je vandaan komt. Van Heidelberg. Van de van En dan zie je ook van het Roomse dat nog in het gereformeerde zit. Je gaat afstand nemen van... Ik had dus het idee van je moet een Alia maken. Wij, Nel en ik, hebben het idee. We hebben een Alia gemaakt. Geestelijk. Je komt de Messiaanse beweging binnen. Uh, je gaat ontdekken wat de vieren betekent. Je gaat ontdekken wat Nieuwe Maan is. We weten, ja, je weet dat niet als gewoon christen. En alles wat je ook vandaag leest. Wij, wij, wij wisten dat niet. En iedere keer ontdek je dat je toch nog weer verder moet veranderen. Nou, ook in de gesprekken die ik dan met André... En Wim hebt en met hun vrouwen is van... ja, dan ga je toch weer... het woord tegen het licht houden en doen we dat nou? Is het correct wat we doen? Je bent nog steeds bezig met uittrekken. Dus ik zal ook nooit... heel erg lelijk doen tegen mensen... die zover niet zijn... die ergens nog in dat systeem zitten. Maar ik wil ze wel heel graag eruit hebben. Dan er moet wat gebeuren. Ja. Terug naar de Hebreeuwse wattels. Dat betekent dus... Heel goed het verschil begrijpen tussen de Griekse filosofie, het Griekse denken en het Hebreeuwse denken. Dat moeten we heel erg scherp krijgen. Want je leest er wel eens wat over internet, maar ik vind dat het heel erg onvoldoende nog onder, over het voetlicht wordt gebracht. Dus dat moeten we heel scherp krijgen. Het verschil tussen de Griekse cultuur en de Hebreeuwse cultuur. denk hoort ook eigenlijk bij de cultuur, maar het denken heb ik apart gezet, want het is zo ontzettend dominant. Um, ja, hoe hebben we ons, hoe hebben de christenen toch zo ontzettend kunnen afzetten tegen het jodendom? Al één eeuw na Christus was het, nee nog korter, ik denk 50 jaar, 60 jaar na Christus was het al volledig waren ze aan het ombouwen. Ongelooflijk, na de uh, vernieling van de tempel in 70 na Christus is dat versneld doorgezet. Nou, dat is een, een, een heel droef verhaal. Vervolgens ben ik zeven principes gaan bedenken. Eenvoudige dingen waarvan ik zeg. zo zou je de Bijbel moeten uitleggen. Nou, wat ik ga doen is. Ik ga vandaag wat over de Griekse filosofie zeggen. en ik ga de eerste paar principes uitleggen. Ik, ik zal zo meteen alle principes even heel snel doornemen. maar dan weten jullie waar het over gaat. Dus dan kun je een beetje de adem inhouden voor de volgende keer. Plato is eigenlijk de basis van onze wetenschap. Bijna alle kerkvaders die waren volgelingen van Plato. Dus dat was niet zomaar een meneertje. En ook nu nog, als je, ja, het, het is een heel dominante man. En de veel dingen van de kerkleer komen niet van Jezus, maar komen daar vandaan. En hij werd door de kerkvaders beschouwd als de eerste christen. We leefde die uh, 400 jaar voor Christus, dus dat is toch wel heel eigenaardig. <laughs> ja, ja. Een tweede manier van Grieks denken is de allegorie. Er staat wel volk Israël, maar daar wordt iets anders mee bedoeld. Er wordt een kerk mee bedoeld. Er staat wel, bijvoorbeeld uh, als het volk Israël Egypte verlaat... dan nemen ze, krijgen ze schatten mee... En ze zeggen, ja, dat is wel erg ongeestelijk. Ik vind ook niet. Nee, die schatten, dat is de Griekse filosofie. Bijna alle kerkvaten beleiden dat. dat de schatten die het volk Israël mee uit de Egypte neemt... dat moet je zien als zij zijn het volk Israël. En de schatten, dat is de Griekse filosofie. Dus de Griekse filosofie, die hebben ze helemaal toegepast... in het uitleggen van de Bijbel. Het, het zit overal in. We komen er zo meteen op terug. Bijvoorbeeld Augustinus dat is een, een... ik denk de belangrijkste kerkvader in de kerk. Calvijn... Die, uh, uh, bouwt op Augustinus voor... en die mensen zijn heel erg... allegorisch aan het denken. Dus is niet een letterlijke tekst... maar het is, heeft een andere werkelijkheid. Uh, in evangelische kringen... Pinkse kringen... is het bijna altijd dat... allegorisch gepreekt wordt. Ik zal een voorbeeld geven... ik hoorde van een gemeente hier vlakbij... nog niet zo lang geleden ging het over Elisa, die bij de profeten is. En ze hebben honger, dus die profeten worden erop uitgestuurd... en die komen met kolokwinten terug, blijkbaar een plant. Daar wordt soep van gekookt en iedereen wordt ziek. En de uitleg is dan, nou, vervolgens komt Elia en heb je nog meel... er wordt meel in de soep gedaan en het wordt gezond. Uitleg... De en dat is de leer van het wettische, dus de wet doen. Het meel is het woord van God. En het woord van God, zoals dat hier gepredikt wordt, dat compenseert dan het geven van de wet. Zo wordt dat geleerd. Het is, het is eigenlijk verschrikkelijk. Het is um, niet het woord van God, accepteren zoals er staat. Het is heel heidens. En dan hebben we ook nog de Griekse reden. Nou, daar kom ik zo meteen op. Dan gaan het over Plato hebben. Plato heeft twee werkelijkheden. De eerste is de aardse werkelijkheid om ons heen. En de tweede is de hogere werkelijkheid. De aardse werkelijkheid die is heel slecht. Die is verdorven. Die is ook door een wat onhandige god gemaakt. En ja, je neemt aan deel, maar daar gaat het niet om. Je moet zorgen dat je in die hogere werkelijkheid komt. Die hogere werkelijkheid die zit in je denken. Dus de filosofen, de mensen die scherp kunnen redeneren, die hebben al deel aan die hogere werkelijkheid. Die aardswerkelijkheid betekenen ze dus ook dat goed eten, drinken, een huwelijk, plezier, dus alles wat een normaal mens fijn vindt, daar moet je afstand van doen. Assage, onthouding. Het gevolg is, dat zo, zo wordt ook in heel veel kerken wordt dit nog steeds geleerd. En dan het gevolg is dat we zeggen, nee, wij niet, maar sommige mensen zeggen: veel mensen zeggen, ja, de Joden die houden van het leven, die vieren feest, dat zijn wel hele aardse mensen. Maar wij zijn geestelijk. Ik heb het vaak gehoord. Nou, dat zit, Daar komt het vandaan. Komt niet uit de Bijbel, het komt bij Plato vandaan. Dan hebben we de Hogere werkelijkheid, daar is het alles perfect. Daar is het volmaakt goede. Daar is de volmaakte de de democratie. daar is en zo, zo staat dat in de literatuur. Daar is het volmaakte paar, Daar is het volmaakte, noem maar op. Dus je moet deel hebben aan die hogere werkelijkheid en niet in die, aan die lagere werkelijkheid. Dat is Plato. Nou, en de kerkvaartse, die hoge werkelijkheid, dat is de hemel. Dus wij hebben deel aan de hemel, wij moeten en als we onze ziel, die zit, en dan kom ik naar het volgende punt, onze de mens bestaat uit twee delen, het lichaam en de ziel, de ziel dat is het gevoel, de wil en het verstand en dat zit opgesloten in je lichaam. En als je nu dood gaat, dan gaat die ziel naar die hogere werkelijkheid, naar de hemel. En als je nu in de gemiddelde christelijke kerk komt, die zou zeggen waar ga je heen als je dood bent, naar de hemel. Daar staat het dan in de Bijbel? Dat moet je echt teksten uit verband drukken, je moet ze anders interpreteren en dan kom je daar nog niet op uit. Het is plato, het is plato. Maar ja, mijn vrienden worden erg boos als ik dit zeg. Ja, die worden echt, echt woedend. Je kan daar niet over praten. Maar het is echt plato zegt Plato, de goede mensen die gaan naar de hemel de slechte mensen die gaan naar de hel en dan heb je ook nog de, de mensen die half goed zijn, die beetje goed zijn die gaan eerst naar het vage vuur en dan reïncarneren ze opnieuw nou, dit is bijna de roomse leer ja, ja, dit is bijna de roomse leer dus wij zijn ontzettend vergiftigd door deze manier van denken de barmhartige Samaritaan dit is echt een voorbeeld van de allegorie. Wie is de barmatige Samaritaan bij de kerkvaders? En bij Calvijn En bij heel veel dominees. Het is opmerkelijk als je een onafhankelijke theoloog spreekt. Die zegt de hele Bijbel bevat niet één allegorie. Het is, altijd, het is zonder allegorie geschreven. Er is een discussie of Paulus in één passage misschien wel of niet een allegorie heeft gebruikt. Nou, dus dat hele allegorische denk kom je niet in de Bijbel tegen. Maar wat de Samaritaan, dat is Jezus. De gewonde man, dat is de mens. Die is gewond. De reis naar Jeruzalem, dat is de stad van God, dat is het paradijs, de hemel. En dan Jericho, dat is de wereld, dat is de zonde, dat is de sterfelijkheid. De rovers, dat zijn de demonen, de duivel en zijn engelen. En die uh, trokken zijn kleding uit, dat betekent, beroofde hem van zijn onsterfelijkheid, mishandelde hem, zette hem aan tot zonde. Het is wel zo dat demonen zetten aan tot zonde, maar dat staat niet in die tekst. De gewonde man. gewond door de zonde, liet in hem half dood achter. De mens is geestelijk dood. Priester en Leviet, de oude bedeling, dat is de wet die hem niet kon redden. De Samaritaan, dat is Jezus, want dat is de enige die kan redden. Uh, verbond zijn wonden, beteugelen de zonde, de olie, de troost, hoop. Wijn, aanmoedigen om te werken. De ezel, dat is dan het vlies van Christus' incarnatie. Herberg, dat is de kerk. De volgende morgen, de dag van de opstanding. Twee dinari, dat zijn de beloften van dit leven en het komende leven... Of ze ook de twee geboden: God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dus het is een herbergier, dat is Paulus, of dat is de dominee. En op mijn terugreis, ja, dat zegt dan de warmhartige uitgesamenlijk gaan, dat als Jezus zetel komt. Nou, op deze manier met de Bijbel omgaan. Dat is ontzettend ingeburgerd. Laten we het niet doen. Laten we het niet doen. Laten we er afstand van nemen. Maar het is heel moeilijk. Want we zijn zo gewend om zo te denken. En bijna alle bijbeluitleg gaat zo. Nou de principes. We maken nou een, de overstap naar de volgende fase. Principe 1. Ik ga ze even langs. De eeuwige kan alleen door openbaring gekend worden. Daar gaan we zo meteen op in. Hij is ver boven ons verstand verheven. Wij kunnen er niet bij. Hij moet... Ons, zich aan ons openbaren je kunt hem niet beredeneren principe 2 de uitleg van een bijbeltekst die kan nooit herhaal nooit nooit tegen de Torah ingaan dat kan niet dat bestaat niet nou als je naar verrijst zet welke leringen tegen de Torah ingaan dan is het de bladzijde te klein en dan is nee. <laughs> dus het zijn eigenlijk hele eenvoudige principes dat is niet heel moeilijk het oude en het nieuwe testament, het eerste en tweede testament... gebruiken één consistent stelsel van begrippen. Dus als in het Genesis 1 het woord ziel wordt gebruikt... en we kijken in wat Paulus, hoe dit het woord ziel gebruikt... dan gebruikt hij dat op dezelfde manier. Begrip ziel, dat is één begrip. En we gaan niet halverwege zeggen van... oh, dit is grieks, dus dan gaan we een ander begrip voor het woord ziel gebruiken. Dat doen we niet. En dat geldt voor heel veel begrippen. Die lijst is ook onvoorstelbaar hoe we dan Hebreeuwse begrippen vergriest hebben en in onze eigen theologie hebben opgenomen. Dit is een moeilijk principe. Ik heb dat met sommige van mijn vrienden en die worden hier ook weer heel boos om. Want uh, dan staat er, de mens is van stof en die slaapt in het stof. Maar zij gaan daar toch iets hoger geestelijks van maken. En dan worden ze erg boos omdat ze als ze dood gaan gaan slapen in het stof tot de jongste dag. Want zo staat het er. Het staat er zo, ik denk meer dan tien keer. Dus ja, waarom zouden we daar nou iets anders van maken? Nou, de reden is omdat we het ons anders geleerd hebben. Wij zitten vast aan de traditie. En de traditie is nog steeds, zowel wij zeggen dat het woord van Kaft wat had geloven, nog steeds onze leidraad. Nou, en wij hebben de roeping, vind ik, om mensen daar proberen vanaf te helpen. Dat was principe 3. Principe 4. De juiste bijbeluitleg kan alleen gebaseerd zijn op de oorspronkelijke tekst, op de oorspronkelijke grondtekst. En niet dat allerlei kerkfazen stiekem tussen de regeltjes bij hebben geschreven of weg hebben gelaten. Dit is een, uh, een hele moeilijke, want daar is niet precies soms mee achter te komen, wat heeft er nou echt gestaan? Maar we weten al bijna zeker dat bepaalde dingen er nooit hebben gestaan. Principe 5. Een bijbeltekst is alleen waar als die door andere bijbelteksten wordt bevestigd. Als iets maar één keer staat... Dan weten wij niet of het waar of het niet waar is. We leggen het gewoon aan de kant. In de Hebreeuwse rechtspraak is iets waar als er twee of drie getuigen zijn. De Bijbel houdt zich daar ook aan. Er zijn twee of, als er twee of drie Bijbelschrijvers het zeggen, dan is het waar. Het is eenvoudig. En dan blijkt bijvoorbeeld, wij dopen hem in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, wat in Mattheüs staat, staat er één keer. Het is de enige keer dat er iets van drie eenheid staat, En weten we ook, ja, dat staat niet in de grondtekst. En het staat er maar één keer. Dus dat zijn al twee redenen om te zeggen. nee, het voldoet niet aan principe 5, het staat er één keer. En het staat ook niet in de grondtekst. Dus dat gaat gewoon in de prullenbak. hoeven hoeft ons niet aan te houden. De Padesh. De fariseeën, schriftgeleerden... dat waren heldere denkers... dat waren niet uh, verwarde mensen... dus die hebben precies uitgelegd... hoe je de Bijbel... hoe je daarmee moet omgaan... hoe je daar conclusies uit moet trekken. Dus ik ga op de pades ga ik heel erg nauwkeurig in. Hoe ga je dat doen? Hoe werkt dat? En dan zie je dat de pades en het trekken van conclusies... ontzettend ver afstaat van het Griekse denken. Dat is heel anders... Vervolgens gaan we dan nog de, de regels van Hillel en de Herkes. Dat is ook een manier van conclusies trekken. Nou, dat zijn zeven regels van Hillel. Ik ga de twee behandelen die het meest voorkomen in de Bijbel. En dan zie je ook dat Jezus en de apostelen die kenden de Padesh. Die kenden Hillel, die wisten hoe dat werkte. En je ziet dat de Bijbel vol staat van hun principes... En dan worden die teksten, die dus heel erg Hebreeuws zijn, worden zo Grieks uitgelegd. Dan vermoorden ze de tekst. Ja. Nou, dat komen we allemaal tegen. Ja? Ik stel voor dat we principe 1 nu weer onder de roep nemen. Nou, dat is jouw beurt weer. Psalm 139, een psalm van David voor de koorleider: Heere, u door grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan.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 Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. We gaan even terug. Hier zit een, echt een, een ontzettende Griekse fout in die tekst. Hier staat het woord Hel. Maar dat wordt hel, dat kent het oude testament niet. Nee, dat dus is gewoon een interpretatie van de vertalers. Dat staat iets als, uh, in, in goed Nederlands, uh, de, de onderwereld, de, de, het dodenrijk. En dan wordt gewoon bedoeld een ruimte onder de grond waar de doden neergelegd werden. Dus niet iets geestelijks, niet iets, iets nee. Gewoon een fysieke ruimte onder de grond waar de doden, en dat wordt zater. Hebben ze, dan, ze vonden dat uh, mooi om daar hel neer te zetten maar het staat, er niet. het staat er niet dus je ziet hoe ontzettend voorzichtig dat je moet zijn ik vind dit een fantastisch verhaal daar staat dat ons ongevormd begin dat heeft de eeuwige geregistreerd Ja, ik denk dan er is een hemelse database en daar heeft de eeuwige onze DNA in opgeslagen ja zo kijk ik dan naar die tekst. Dus alles wat wij, heel de, de negen maanden, iedere dag, alles wat zich ontwikkeld heeft. Wat goed of wat misschien niet goed is gegaan. Het is vastgelegd. Onvoorstelbaar zijn zijn gedachten. Veel hoger. Wij kunnen het er niet bij. De eeuwige, ja, hoe, hoe zouden wij hem kunnen beredeneren? Dat gaat helemaal niet. Hij is ver boven ons verstand verheven en hij kan alleen door openbaring gekend worden openbaring, ja de eerste, de grote openbaring was natuurlijk toen bij de Sinai. toen God met een hoorbare stem uh, de, de berg stond in brand 70 talen, zeggen de rabbijnen werden daar met een ontzettend luide stem gesproken de, het volk lag plat op de grond, die kon dat niet tegen een enorme openbaring de profeten en de geschriften bouwen daarop voort. Yeshua, dat is de volgende openbaring. Gods openbaring. Zonder de Torah, zonder de profeten, zonder de geschriften, zonder Yeshua en ook zonder de apostelen, kunnen wij het niet. Want zij hebben, hun is de openbaring gegeven. En de openbaringen zijn consistent en ik bedoelde, maar die zijn niet met elkaar in tegenspraak. Ze zijn altijd, constant, altijd hetzelfde. De hamer op hetzelfde. Aanbeeld zou ik mij zeggen. En wat nou niet geopenbaard is... dat kan je ook niet door analyse... tevoorschijn halen. Dat bestaat niet. Het kan niet. Hij is zo boven ons verstand. Het is dat een computer iets... dat die zelfstandig zou gaan denken... en over mij iets zou gaan beweren. Nou, dan heb ik het er zelf ingestopt en dan komt het er niet uit. <lacht> Echt niet. Ik denk ook dat het zo is. Dat God alles geopenbaard heeft... wat wij moeten weten... En als iemand zegt dat hij door redeneren een nieuwe openbaring heeft... dan moet dat onmiddellijk in de prullenbak. Daar moeten we niet lang over nadenken. Want er is niet geopenbaard. De eeuwige maakt van de Bijbel geen raadselboek. Het is niet een codering waar je door heel slim te zijn nieuwe dingen uit kan halen. Het is wel zo dat door de pardes leer je... Hoe die fariseeën de schrift geleerd, hoe de bijbelschrijvers hun teksten, wat ze bedoelen, hoe ze daarmee omgaan en dat moeten we ook leren. Dus dit wordt heel duidelijk, want dan kan je een heleboel leringen onmiddellijk naar de prullenbak verwijzen. Hij leert van de drie-eenheid. Weg ermee. Dat staat er niet. Als God echt gewild had, dat, dat hij zou ja, wij zitten hier met z'n drieën, we zijn wel één, maar we toch met z'n drieën. Dan had hij dat echt gezegd. Maar er staat in openbare, openbaring, dat wordt, hè, wij laat ons mensen maken als ons. Ja, ik bedoel hier de heilige geest en Yeshua mee. Hij had het echt gezegd. De mens heeft een onsterfelijke ziel. Nee, Plato denkt dat, maar in de Bijbel staat het niet. de Bijbel staat dat de mens een ziel is. Hij is een ziel. En de ziel die zondigt zal sterven. hij is dus helemaal geen onsterfelijke ziel. Hoe kom je erbij? Onzin. Als een mens overlijdt, gaat zijn onsterfelijke ziel naar de hemel. Weg ermee. Staat er niet. Plato. De wet van de Chini geldt niet meer. Oh nee, de wet van de Chini is eeuwig. Dat is anarchie. Dus ja, dat is anarchie. Dat is, dat, dat is opstand tegen God. Je zou het aantal bijbelteksten... Nou, die was vanochtend, gisteravond was dat... Hoe Jeremia daartegen fulmineert dat mensen... de, de Torah aan de kant leggen, dat ze de wet aan de kant leggen, de onderwijzing van de eeuwig aan de kant leggen, het is vreselijk de erfzonde het is gebaseerd op één tekst, één tekst uit zijn verband de opname van de gemeente voor de verdrukking dat is een leer van eind 18e, begin 19e eeuw het steunt op een stuk of vijf, zes, zeven teksten die stuk voor stuk uit hun verband zijn gerukt. Het is geredeneerd. Um, heb je een bijbel voor me? Dit is het woord van God. Ik doe nu zoals de kerkvaders en ook veel voorgangers. Het is het absolute woord van God. Van kaft tot kracht is het woord van God. Ieder zinnetje is van God. Als we nou met de logica die zinnetjes met elkaar verbinden, dan krijgen we waarheid. Want die zinnetjes zijn waar en de Griekse logica is waar. Dus onze nieuwe uitspraak die door het combineren van die zinnetjes dat is ook waar. En dit is een leugen. En toch zeggen ze het. Ja, Want je gaat dan stuk voor stuk of het kleine stukje tekst uit zijn verband drukken en dan ga je het verkeerd uitleggen... of je begrijpt wat de apostelen echt mee bedoeld hebben... of je steunt op een verkeerde vertaling... of, nou, er zijn heel veel redenen waarom dat fout gaat. Maar zo wordt er wel gedacht. En bijna alle dominee denken zo. De erg zonder de opname. Een baby treedt door de doop toe tot het verbond. Door die druppeltjes... Daar ga ik even op in, want dat is heel grappig... want dan zie je hoe die redenering in elkaar zit. Die rij die, die kan ik nog makkelijk tot tien uh, meter onder de grond uh, doorzetten. Dat is niet moeilijk. Maar ik vind wel dat wij verantwoordelijkheid op ons nemen... als we dit weten, om het bekend te maken. Dus probeer toch een weg te zoeken van hoe gaat het nu... Ja, hier in de gemeente, maar daar verder... Ja, dat antwoord weet ik nog niet precies... Misschien de stellingen, 95 stellingen. Nou, Dan zijn we er wel een keer beroemd, denk ik. Dit gaat over de kinderdoop. Je moet je voorstellen dat in de tijd dat de kinderdoop werd bedacht... dat is in de derde eeuw, begin derde eeuw al... de kindersterfte heel groot was. Dus zij dachten, als nou een kind verloren gaat... dan gaat hij verloren omdat hij erfzonde heeft door die erfzonde kan hij niet in het koninkrijk van God komen en is je voor eeuwig verloren en wordt ook dat jonge kind tot in de eeuwigheid gemarteld in de hel dat is de filosofie We beginnen met de eerste onder het oude van trad een pasgeboren jongen toe tot het verbond met God een doorbesnijden is prima, dat klopt als nu een baby geboren wordt staat hij door de erfzonde buiten het verbond met God en buiten het koninkrijk van God Erfzonde? Denk dat dit niet helemaal klopt. Om toegang te krijgen tot de koning van God, moet de zonde worden vergeven en moet je wederom geboren worden. Waar? Dat is heel waar. Nou komt iets wat niet waar is: door de doop wordt je zonde vergeven en word je wederom geboren. Nee. de bekering. is een zonde. Beleid en nala, die worden ze vergeven. Zo eenvoudig is het. Ja, dit is gewoon niet waar. Het zou wat zijn dat, en dat, dat, dat, dat horen wij ook om ons heen van kerkmensen, die denken dat die, de doomleden die een paar druppeltjes erop doet, dat, dat, een, een, dat er iets magisch gebeurt. Dat dat, ja, dat is gewoon tovenarij als je zo denkt. Dat is zo cult, daar moet je mee stoppen. Dat over de doop. Dus als een baby wordt gedoopt, dat is het dus, dat is de conclusie worden haar of zijn zonden vergeven... ...en wordt het, wordt het een kind van het verbond... ...ja, maar die zonden zijn we dan vergeven... ...en heeft toegang tot het koninkrijk van God. Dus de christelijke doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. Dit is bijna de samenvatting van een griff met ja, Je kunt het echt... ...je pak het ook ...en je haalt die zinnen eruit... ...en dan zie je dit. En het, Wij hebben met mijn ouders toen wij ons laten dopen hele korte discussie gehad. Toen mijn broer, die is veel jonger dan ik... zegt die dopen... Nou, het huis was te klein. Er is Drie jaar is er gevochten. Ja. Mijn moeder om drie uur... S nachts altijd huilend naar boven. En de heren die discussieerden door. Ja. Niet in staat... om de traditie af te leggen. En toch moet het gebeuren. En toch moeten we zeggen van... we gaan terug naar de Hebreeuwse woorden. We gaan terug naar Yeshua. Terug naar de apostelen, naar hun fundament principe 2 ja, de, de, de uitleg van de Bijbel kan nooit ingaan tegen de Torah dat bestaat niet, dat kan niet er staat, ik denk al honderd keer dat de Torah eeuwig is dat de, dat de onderwijzing van de eeuwige, eeuwige is hoe zou ik kunnen zeggen dat het niet waar is uh, de Torah, ik denk de hoogste vorm van de openbaring in het Oude, de Oude Testament, in het Eerste Testament. Yeshua is de, de hoogste openbaring in het Nieuwe Testament. Het doel van de Torah is dat de mens zal leven zoals de eeuwigheid wil. Het wil van God dat we zo leven. Want wat gebeurt er dan als we zo leven? Dan leven we in harmonie met God en met onszelf. En met onze familie en andere mensen. Met de natuur. Nou, Misschien is, moet er nog wel een bullet bij. Maar hoe zouden wij kunnen zeggen dat de Torah niet meer geldt? Wie heeft dat bedacht? Hoe kom je aan die onzin? Moeten wij er niet in, met onszelf uh, in harmonie leven? Met God niet? En de Torah staat precies hoe het moet. Nou, de wetenschap komt er heel schoorvoetend achter... dat het niet zo gek is om geen varkensvlees te eten. Ja, en om af en toe te vasten, dat is toch niet zo gek. En alle rituelen van, van de tempeldienst, hebben allemaal een diepe, diepe betekenis. En als je die diepe betekenis niet meer weet, dan sta je open voor allerlei dwalingen. Dus terug naar die rituelen, terug naar begrijpen wat er gebeurt. Want dan kan je ook afrekenen met een heleboel foute leerlingen. Ja, centraal zat in het, de Torah het verbond met het volk Israël. En bij een verbond, dat is eigenlijk een, een contract, bij een verbond, daar horen ook wetten, leefregels. Het is onzinnig om te denken dat er een verbond kan bestaan zonder leefregels, zonder wetten. Een nieuw verbond kan ook niet bestaan zonder wetten. Dus waar hebben we het over? Bovendien zijn die wetten de onderwijzingen van de Torah. Dus een wetteloze, dat is iemand die zich niet aan de Torah houdt. Die de wetten van God in het wind slaat. Dus wie zijn wetteloos? De mensen die zeggen dat de Torah overbodig is geworden. Omdat wij een sjoe hebben. Jezus zegt dan. En dat zijn eigenlijk hele wetteloze mensen. Die willen niet naar de onderwijzing van de eeuwige luisteren. En de conclusie is dan. Ja dat zijn eigenlijk goddeloze mensen. En dat is natuurlijk. Als je dat tegen ze zou zeggen. Dan ga je misschien wel wat te ver. Want sommige mensen bedoelen het wel goed. Maar ze zitten wel heel fout. Dan komt er een moeilijk woord. De Bijbel moet nomologisch benaderd worden. Nomologisch. Nomos. wet Dit is, ze schrijft een... Uh, een theoloog en die bedoelt ermee alles wat in de Bijbel staat, dat is onderworpen aan de wet. Er kan niks zijn wat niet onderworpen is aan de wet. Dat is dus, uh, dus de profeten en de geschriften, die kunnen nooit iets beweerd hebben wat niet onderworpen is aan de wet. En als Paulus zegt, ze onderzoek alles, bedoelt voor wat hij schrijft, dat moet aan de wet voldoen. En Paulus schrijft zelf ook. Ik heb nooit iets beweerd wat tegen de wet ingaat. Dat schrijft hij in het einde van de handeling als hij zich moet verdedigen. Dus ook Jezus en de apostelen. Altijd onderworpen aan de wet. Geen kleinste dingetje kan je weglaten. Een Griekse tekst, daar kun je dingen weglaten. Want dat, dus wij zijn ook als je het niet snappen, even niet voor mij. Klaar. Dus Ja, in het Hebreeuwse tekst, ieder zinnetje, ieder kommetje, het betekent allemaal wat. Het is zo essentieel, je kan daar niet mee zjoemelen. Wij, wij leven in het nieuwe verbond, dat is een christelijke uitspraak. Dus het oude, dat is niet meer voor ons. Nee, verbonden stapelen zich op, ze stapelen zich op. Het, oude, het nieuwe verbond is gebaseerd op het oude verbond en breidt het oude verbond uit. Het, niks wordt er overbodig, het gaat allemaal verder. De regels worden dieper en scherper. Als nou de Torah voor een harmonie met God staat, met Hijzelf en met de natuur. Dus hoe komen ze dan bij dat Heiden daar zich niet aan hoeven te houden? Ja, ze kunnen wel een keer varkensvlees eten misschien, maar ja, op de natuur word je toch ziek van staver, in de wetenschap. Ja, de wetenschap begint het te begrijpen. Van, dat stond niet zo gek wat die, Ja, en je handen wassen. Je niet met doden in aanraking komen. Nou, daar hebben joden het, het leven bij verloren. Omdat er de pest uitbrak en de christenen ze vermoorden. Ja, dat, is, dat zijn droeve dingen. Vreselijk. Ja, alle begrippen over God. Vanuit de Torah. Bijvoorbeeld over God. Over zonde, over vergeving en verzoening. Over dood en over opstanding, over ziel en geest. Die blijven ook in het Nieuwe Testament geldig. Geen één wordt anders uitgelegd. Het is allemaal hetzelfde. Ja, dan moet ik toch iets over de ziel, want dan vind ik... Loof de Heer en mijn ziel. De, de, de kerkmensen die gaan dan... Ze hebben naar de dominee geluisterd en met een ernstig gezicht lopen ze dan de kerk uit. Maar in hun hart zijn ze, in hun ziel zijn ze heel blij. Ik vroeg twee zijden ze een keer, Nel en ik tegen een oudste, die ook zo liep, daar ik: uh, Rob, heette die. Rob, jij bent niet blij. Ik ben in mijn hart blij. <lacht> <lacht> in mijn hart is hij heel blij. En Er was nog iemand bij en die had bij hem gewerkt. Hij had... En die zei: Nee, Rob, als jij blij bent, dan kan je dan springen. Ja, dan ben je blij. Dat is mijn ziel. Dat ben ik. Dat is niet iets, iets diep in mij. Dat is, dat is mijn uiterlijk. Dat is, dat is heel mijn hart. Dat zijn mijn handen die de lucht in gaan. springen. spring. Ja. Dus zijn met dat hele Griekse denken zo ontzettend veel kwijtgeraakt. Dat is heel erg. Terug naar het Hebreeuwse, terug naar de wortel. Als je terug naar de wortel gaat. Dan gaat er dus heel veel veranderen. Yeshua heeft opnieuw de eeuwige geopenbaard. Deze openbaard is volledig in lijn met de Torah. Ze hadden nooit een. Jezus wordt voort op de Torah. Hij wordt door Johannes het levende woord genoemd. In Johannes 1 vers 1. Daar wordt Jezus niet het woord genoemd. Daar gaan we ook over hebben. En ik zeg het nog niet helemaal goed, maar dat komt zometeen de, de volgende keer wel. Als het over wat daar in die tekst precies staat. Een derde punt. De apostelen waren de navolgers Jezus. Hij was hun voorbeeld. Zij kunnen nooit iets geschreven hebben wat niet. bij Jezus niet achter stond, wat in strijd is met de Torah. En dan nog even het laatste punt. Ook Paulus kan dat nooit, nooit, nooit hebben gedaan. Dus al die uitleggingen van uh, de spijswetten, die hoeven we niet meer. Daar ja, komen ze erbij. Nee, wij, wij hoeven de wet niet te houden, want wij zijn door genade behouden. Nou, Iedere jood die wist, als hij tenminste een levend geloof had, die wist dat hij door genade behouden werd. En dat zijn gedoe met, met de regels van meneer Shammai, dus een hele precieze rabbi, dat dat, dat dat uiteindelijk goed was om te doen, maar het leverde geen genade van de eeuwige op. Dat zat zo in hun denken. Dus het is onzinnig om te denken dat we dat van Paulus hebben. Ja, het is de grifmeerde leer geworden. Het is de leer van katholieken geworden. Het is de leer van pinksteren. Dat uh, Paulus heeft genade ontdekt. Nee, dat hadden de joden ook al lang ontdekt. Wij doen ze te kort als we dat zeggen. Dan moeten we het toch even over onszelf hebben. De volgelingen uit, uh, van Yeshua uit de heidenen. De heidenen zijn geënt op de edele olijs. Dat is Israël. En heeft daardoor deel gekregen aan de verbonden. Ik moet hier iets zeggen. Als je op die tekst inzoomt, dan is het heel grappig. Want dan zie je dat het woord enten, dat komt ook bij Abraham voor. Dat, in, in die, dat zit in die woorden verscholen. Dus eigenlijk zijn de heidenen ook geënt op, op uh, Abraham. De Grieken hebben het hier heel moeilijk mee. Want die zouden zeggen, ja, is het nou Israël of is het uh, Abraham? Het Hebrea die zegt, is dat dan erg? Moet dat dan één ding zijn? Die begrijpen dat absoluut niet, ik ook niet. Nee, nou wil je dit voorlezen? Romeinen 11 17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom... Efeziërs 2 vers 11 tot 14, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden een gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Er valt bijna niks meer aan toe te voegen. Door Yeshua valt het onderscheid. Tussen Joden en Heiden weg. In de tempel was er een muur. En achter die muur moesten Heiden blijven. En de Joden die mochten dan aan de andere kant van de muur. Maar die muur is weg. En de die hadden een procedure bedacht. Om van een Heiden een Jood te maken. En de discussie is steeds. De joden vinden... dat die procedure gehandhaafd moet blijven. Terwijl Paulus zegt... nee, wij zijn door Yeshua... zijn we een geworden. En niet door een of andere procedure. Nou, dat is en dat kom je gelaten tegen. Dat kom je overal tegen. Paulus die is er een paar keer voor gestenigd. Terug naar het Hebraïusje wortel... dan ga je tegenslag ondervinden. Dan worden mensen een beetje boos. Soms uh, erg boos. Ja... Ook hebben zowel Joden, tweede bullet, als heidenen die Yeshua volgen, deel aan de heilige geest. Als de gelovigen uit de heidenen deel hebben gekregen aan de verbonden, dan ook aan de wetgeving die de, bij de verbonden hoort. Ja, die hebben deel gekregen aan de verbonden. Dus ook aan de wetgeving die bij de verbonden hoort. Dus ook aan de Torah. Het is eigenlijk ontzettend eenvoudig. Het is, is helemaal niet moeilijk. Dus ik denk ook dat naarmate je dichter naar het woord gaat en zulke soort eenvoudige principes hoort. dat dan gelden tekst dat wat voor wijzen en verstandigen verborgen was. Dus de, ja, de hele, dat dan kinderkens geopenbaard Want het is niet moeilijk. Het is heel eenvoudig. En het grijpt wel heel diep in. Het is heel erg confronterend. Dus het verbond met Abraham, het verbond van de Shinini. het onlosmaken eraan verbonden de Torah. En het nieuwe verbond met de uitleg van Jezus van de Terra, geldt gelde ook voor de gelogen uit heiden. Nou, Dat moeten we heel vaak tegen andere mensen zeggen. Want hier zeg ik het natuurlijk tegen mensen die het wel weten. En het is een heel, het is een fantastisch voorrecht om eraan deel te hebben. Want ze staan dus voor een harmonie, harmonieus leven met God. En met jezelf. En met je, mensen om je heen. En met de natuur en met ja, waarmee niet zakelijk, sociaal, alles. Misvattingen. Christus is het einddoel van de wet. Het einddoel dat wordt dan opgevat als van, de wet is opgehouden. Nee, de wet is niet opgehouden. De hele wet gaat over uh, Yeshua. En Yeshua heeft de wet volgemaakt. Heeft hem volledig ingevuld zoals wij, de, wij moeten, moeten houden... De wet is een schaduw van Christus. Nee, de wet is een schaduw en Christus is de werkelijkheid. Zie je wel, de, dat is echt typisch dat we Grieks denken. Dan denken we in, in dualisme. Het een is waar, het niet waar. Goed en slecht. De schaduw is slecht, is niet waar. Jezus is waar. Dus weg met de schaduw. Ja, dat, dat is Grieks denken. Ja, nee. Allebei zijn ze waar. En dan, je kunt geen, geen, geen schaduw bedenken zonder dat de werkelijkheid daar is. Ja. gerechtvaardigd door het geloof. Nou, dat heb ik net uitgelegd. Geef dan voorbij. Identiteit in Christus of in de wet. Ja, dat wordt dan gezegd als je de wet houdt, dan wordt die identiteit, is het navolgen van die regeltjes. Nee, we hebben eerst genade, daardoor zijn we behouden. En omdat we behouden zijn, gaan we de wet volgen. Zo is het. Het is, het is. Ja. Ja, het is niet moeilijk. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk het apostelconvent. Waar gezegd wordt: nee, je hoeft enkel maar drie, drie, aan drie of vier regeltjes te voldoen. Nee, en daarachter staat: en die mensen kwamen gewoon in de synagogen. En, staat dan, ja, en daar wordt de wet voor gelezen. Dus dan weet je wat je moet gaan doen. Want ja, voor een gemiddelde heiden die zo uit de heidense wereld komt. Is de overgang naar het joden een ontzettend grote stap. Maar als ze dan in die synagoge zitten. Dan wordt daar het iedere keer weer voorgelezen. Dus dat komt wel goed. Dat staat er eigenlijk. Is je houden aan de wet medicisme? Nee, dat is goddienen stoppen met dat woord feticisme het wordt zo misbruikt en vooral in evangelische kringen het is vreselijk stoppen ermee dus we hebben wel wat te doen als we hier als we onze stem willen laten horen dan komen we deze dingen tegen nou deze dit, dit kennen jullie allemaal dit zijn de dogma's die we echt moeten afwijzen de wet van de Syrië geldt niet voor christenen Christen hoeven zich niet aan de spijswetten te houden Oh nee, nou ja, de consequenties zijn er. De meeste feesten die de eeuw heeft ingesteld in de 1923 zijn Joodse feesten en dus niet voor christenen. Oké, okay, wij zijn kinderen van God geworden. Het zijn Gods feesten, dus God viert feest. En als er in zijn huis feest gevierd, wat zouden wij dan niet als zijn kinderen mee feesten? Nee, zeggen christenen. Want zo zijn we dat niet gewend. Wij vieren dan liever de heidense feesten. Het is eigenlijk vreselijk. God ziet ons in Christus aan. Hij ziet alleen de rechtvaardige Christus... en niet de zondaars. Zoek het even op. Zoek maar even op. Dan kan je heel lang zoeken, want het staat er niet. God is niet blind. Je hebt alleen door beleiden van de zonde het geloof in Yeshua zal je van je zonde verlost worden. Al voordat wij gezondigd hebben... heeft God onze zonde vergeven. Oké, okay. dat is heel snel... Ja, dat is de, die leer komt er ook steeds meer in. Je vindt ze overal terug. En dat is niet waar. De aflaat, hè? Je dus, ja. ja. <laughs> Je hoeft hier niet voor te betalen. Je moet enkel geloven. Want wij willen graag een eenvoudig, lekker klinkend geloof... wat de mensen goed in de oren... wat wat dicht bij de mens staat. Wat ze fijn vinden. Ja. Dus we, dit, niet de Bijbel is het woord maar wat wij fijn vinden, onze traditie en dan zoeken we er een paar Bijbelteksten bij liefst uit zijn verband gerukt dan en de laatste christenen behoeven de Grote verzoendag niet te vieren want zij zijn al door Jezus verzoend met God nou wie het begrijpt mag het zeggen maar dit hoor ik pas op uh, Family 7 <lacht> dat, dat is ja hoe kunnen ze het bedenken God heeft die feesten ingesteld. Dat is een perfecte afspiegeling van, van het heilsplan dat hij heeft. En zeggen we, ble, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Nee, want we hebben, we hebben Pasen al gehad. Pasen. Vieren we op de dag van de starten. Ik denk dat we in een tijd leven, en dit is laatste wat ik vandaag zeg... dat wij schoonschip moeten maken. In ons eigen leven en in de gemeente en in onze omgeving... en waar ook de wereld God wil... Een bruid die heilig en rein is. En niet vergiftigd met al het waardeloze Griekse denken. Ik denk dat we in tijd zijn gekomen... dat we hier heel serieus werk van moeten maken. Dus ik ben op zoek naar... en daar praten wij over... hoe gaan we dit doen? Hoe gaan wij hier handen en voeten aan geven? Dit is het. De volgende keer dan ga ik... verder over de Griekse cultuur en dan zie je hoe die Griekse cultuur heel erg bepalend is voor de uitleg van allerlei bijbelteksten nou, er zijn een stuk of ik denk ik, acht punten die ik dan behandel nou, ja, en de voorbeelden liggen er voor het oprapen het is vreselijk dat ze er zijn en ik ga dan de volgende principes behandelen aan het einde, de laatste, dan, wat ik dan ga doen is um, bepaalde moeilijke bijbelteksten die ga ik uitleggen en dat doe ik op twee manieren ik doe het op de Hebreeuwse manier de Pades de Peshat. dus de, de, de vier niveaus ga ik af uh, soms moet Hillel erbij en dan zal ik zo moet je er tegenaan kijken en ik ga dan de Griekse manier van denken, dus de kerkelijke manier van denken. En dan krijg ik de principes ernaar. Het gaat zondig tegen dat principe, tegen dat principe en tegen dat principe. Dus dan zie je die hele twee werelden. En dat noem ik dan Alia. Wij moeten van de ene wereld naar de andere. Nou, en wij zijn op prijs, maar niet iedereen is nog in, in, in deze wereld, zeker in het christendom, is alle op prijs gegaan. Ja. Don't.